Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 10 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De dodental als gevolg van de aardbeving in Japan is opgelopen tot 100, melden de autoriteiten. 200 mensen worden vermist. Het westen van Japan werd op nieuwjaarsdag getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,6. Nog altijd wordt er druk gezocht naar overlevenden. Duizenden militairen helpen bij het reddingswerk. De zoektocht is moeilijk door bergen, puin, beschadigde wegen, aardverschuivingen en naschokken. In de Rotterdamse wijk Sjaarloos is vannacht iemand omgekomen bij een woningbrand, meldt de brandweer. Het vuur ontstond rond half drie in een portiekwoning. De portiek en 16 woningen ernaast zijn daarop ontruimd. Een uur later was de brand in Rotterdam onder controle. De oorzaak is nog onbekend. De autoriteiten van Bolivia zeggen dat ze de grootste cocaïnevangst ooit in het land hebben gedaan. In de westelijke regio Oruro werd meer dan 8800 kilo cocaïne gevonden. De drugs lagen in een vrachtwagen met houten planken. De partij was waarschijnlijk bedoeld voor export naar Nederland. De straatwaarde wordt geschat op bijna een half miljard euro. De Boliviaanse politie heeft vier mensen opgepakt in verband met de drugsvondst. Het Amerikaanse federale hoge rechtshof bekijkt volgende maand... of oud-president Donald Trump in november kan meedoen aan de presidentsverkiezingen. Vorige maand oordeelde het Hof van Colorado dat Trump van de stemlijst moet worden geweerd... vanwege zijn rol bij de bestorming van het kapitool in januari 2021. Ook in de staat Maine mag Trump niet meer op het stembiljet staan. Trump ging tegen de uitspraak van Colorado in beroep bij het federale hof. Dat behandelt de zaak waarschijnlijk in een hoog tempo. De eerste hoorzitting is op 8 februari. Het oordeel van het hof geldt straks voor heel de Verenigde Staten. Het weer bevolkt in wat regen in het oosten en noordoosten. Soms wat natte sneeuw. Er staat een matige noordoostenwind. En het wordt vandaag 2 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file in Noord-Holland en die staat op de A10 Zuid bij Amsterdam...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 what life's about this journey provides rooms without carpets just go ja, goedemorgen zandvoort hier vanuit Café Rabbel. En naast mij zit Roy Dongen. Goedemorgen. Goedemorgen. Christine. En eh, nog de beste wensen. Dankjewel. Jij ja. ook. En dan de luisteraars ook natuurlijk allemaal. Nou, alle luisteraars. En even speciaal mijn moeder die nu haar uh, haar aan het verven is. En ondertussen als trouwe luisteraar vanuit Heerlen meeluistert. Dat vind ja, ik wel heel die... geweldig. Dus dankzij jou gaat de populariteit van ZFM het hele <laughs> land door. Uh, ja, ik, ik ga uh, nationaal. <laughs> Hartstikke mooi. En Jelmer ook uh, beste wensen, achter de techniek. Ja, dankjewel. Zeker, jullie ook. En ja. tegenover mij zit Peter Tromp. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, welkom. Dankjewel. Op, in uh, de eerste uitzending van het nieuwe jaar. Ja. Links ja. van ons zien we nog een uh, stralende kerstboom. Nog steeds. Ik en, heb hem ook uh, nog staan. Ja. Ik hoor nu opeens een, uh, een, een brandalarm afgaan. Ja. Moeten we eruit? Dan wachten of, we maar. Oh nee. We gaan Marcel door. van Rabbelcafé <laughs> gaat uh, eventjes kijken hoe dat allemaal uh, verloopt. Maar we hebben niet voor niks... Uh, dit is geen klassieke muziek Nee, uh, nee, hè? nee. Verre van dat. Verre van dat. Verre dit van doet dat. gewoon pijn aan mijn oren. Ja. Maar... Uh, ik hoop dat de luisteraars het thuis nog wel kunnen verstaan. Maar dan kijk even naar Jan maar. Uh, die klikt geruststellend. Ja, dus dat komt goed. Ja, oh, okay, kijk, het is, het is alweer verlopen. Nou, heel erg leuk onderwerp hebben we nu om mee ja, te beginnen. Zeker. Klassiek in de klas. Ja, En ja, uh, ja ik weet er natuurlijk ook wel wat nodige van. Maar uh, Roy... Weet jij er al het nodige van? Klassiek in de klas? Jazeker, want ik heb uh, een keer de um, uh, opvolger van uh, Peter in, in, de, in de stichting van de Classic Concerts uh, geïnterviewd. En die heeft mij daar het een en ander over verteld. Mooi. Toen hij met het idee begon. En, ja. Uh, heel interessant. Ja. ja ik ben want, inmiddels al een jaar bezig, denk dat ik. Dat is het. Wat ja. houdt er precies in, Peter, voor de luisteraars? Ja, ja uh, in de 20 jaar, 22 jaar dat ik voorzitter ben geweest van de stichting Classic Concerts... Samen met Toos Bergen. en het stokje hebben overgedragen. inmiddels naar een nieuw bestuur. hebben wij in die twintig jaar. altijd het idee gehad van. wat is het toch eeuwig zonde. dat er geen klassiek onderwijs. muziekonderwijs meer uh, gedaan wordt. op de lagere scholen. En uh, nu twintig jaar verder, anno 2023. hebben we natuurlijk. een groot maatschappelijk probleem. dat. ...de roosters op de school... ...of meer dan vol zitten. Mm -hmm. Dat er uh, geen tijd meer is voor zwemmen. Dat er geen tijd meer is voor muziekonderwijs. Dus dat moet allemaal... ...na schools gebeuren. Dat belette ons niet... ...een jaar geleden... ...om samen met Carina Vere, ...dat schijnt een of andere dame te zijn... ...in het dorp die af en toe een dingetje doet of zo. Ik weet het niet, maar... Uh, ...wij hebben contact gezocht. Ik ben nog steeds adviseur van die stichting. En... Uh, dat is eigenlijk ontsproten volgens mij op een avond dat we hier ook in Rabbel ja. het Cultuurcafé hadden. Waarin wij samen uh, aan de tafel zijn gaan zitten en gezegd hebben... Zou het niet leuk zijn om dat een keertje op te starten? En uh, alles kost geld, dus dat kost ook geld. Dus laten we nou eens een proefproject beginnen met uh, mijn school. Zei uh, Carina toen, de Hannie Schraftschool. En kijken of we dat van de grond kunnen krijgen. Nou, wat is eigenlijk de bedoeling? De bedoeling is dat de kinderen van groep 4, 5 en 6... Of 5, 6 ja, 3 tot en met 6. 3 tot en ja. met 6 worden uitgenodigd onder schooltijd... om een keer te zien bijvoorbeeld wat een cello doet. En wij huren dan een celliste, die komt op school... Die gaat alles vertellen over de cello. Niet alleen vertellen. Die gaat ook muziek maken op de cello. Vervolgens zorgt de school ervoor dat de kinderen die daarbij aanwezig zijn geweest... een brief meekrijgen naar hun ouders toe. Waarin de ouders wordt gezegd van... uw kind heeft vandaag een cel-les gevolgd. Als zij het leuk vindt om daar wat meer over te leren... om daar uh, de beginselen van uh, bij te leren is er de mogelijkheid om via de school vier weken lang... van vrijdagmiddag 1 uur tot kwart voor twee celloles te volgen. Wij vragen een eigen bijdrage als zijnde van de ouders van vijf euro per les. Dus zo'n sessie kost twintig euro. En wij zorgen in samenwerking niet te vergeten met New Wave. Ja, en New Wave voor... heeft hier een grote rol in natuurlijk. Ja, een hele grote rol, want die ja. zorgt en voor de huur van de cello's... En voor uh, uh, de leraar, lerares, de, uh, voor de cello. En die kinderen leren vier weken cello. Het leuk. Met een klein uh, afsluitend optredentje voor de ouders. Voor de ouders ja. in de laatste uh, sessie. Ja. En zo hebben we best alweer uh, een aantal gehad. Hè? Vijf projecten, ja. vijf workshops hebben we het afgelopen ja. jaar gehad. Blokfluit, en, ja, blokfluit viool, viool, cello en dwarsfluit. En... Dwarsfluit. Ja. en uh, dat kost geld. Ja. Ja. Dus mijn taak in het geheel was uh, om te kijken hoe dat gefinanceerd zou moeten worden. Dat is, bij de Stichtingen is dat redelijk gelukt. En uh, wat we nu eigenlijk willen is het project uitbreiden over heel Zandvoort. Dus Carine heeft altijd gezegd, ik wil mij sterk maken om dit proefproject te starten... als zijnde lerares bij de Hannisch-Graftschool... Maar, laten we eerlijk zijn, het kan niet zo zijn dat alleen de leerlingen van de Hannie Schaft hier profijt van kunnen hebben. We willen dit eigenlijk uitbreiden naar alle scholen. Een workshop met de huur van de instrumenten, met het betalen van degene die speelt... met alle bijkomende kosten, kost ongeveer tussen de 800 en 1000 euro per workshop... We hebben er vijf gehad in de handjeschaft. Makkelijk uitrekenen. Vier, vijfduizend euro per school. We hebben vijf scholen. Dus er is een bedrag nodig van 25.000 euro. Nou, dat is nogal een dingetje. Dat heb je niet zomaar bij elkaar. Dus ik ben het afgelopen jaar bezig geweest. met het uh, Cultuurfonds. met het Oranjefonds. Allemaal negatief. Allemaal afwijzen. Heel teleurstellend. Desalniettemin de ben ik niet voor. Eén vat te vangen. Dus uh, ik ga gewoon door. Er zijn zatfondsen. En uh, waarvoor ik ga zorgen... samen met de gemeente Zandvoort. Want die heeft hier ook een rol in. Met dit soort projecten moet je er altijd voor zorgen... dat je niet bij een wethouder komt... van onderwijs, cultuur, financiën. Ik heb 20.000 euro nodig... want ik ga dat en dat en dat en dat doen. Zo werkt het niet meer in deze tijd. Het is en dat en die. Er zijn dus een aantal... Kijk, die eigen bijdrage van ouders is bijvoorbeeld heel belangrijk. Die stichtingen die geld storten, zijn ook heel belangrijk. Maar zo kom je tot drie partijen. Als je met je verhaal bij een wethouder komt dat er al twee partijen meedoen... zijn de eigen bijdragen en stichtingen... kan je zeggen van... meneer de wethouder, u bent niet de enige die hoeft te betalen. We doen het met z'n allen. En er zit natuurlijk nog een doel aan vast dat ja. de kinderen zich daarna aanmelden... Bij, bij New, New Wave. Eve. En dat uh, is al gebeurd inmiddels ja, ook, hè? Ja. Ja. ja. Er zijn een aantal die hebben nu vast gewoon les bij New Wave. Ja. Omdat die het zo leuk vinden. En wat is er niet leuker als een meisje... Uh, uh, ...s middags op, uh, thuis komt en tegen paps zegt... ...pap, ik heb vandaag op de hobo gespeeld. De hobo? De hobo? Wat is dat, de hobo? Pap, dat is een mooi muziekinstrument met een rieten stokje erbij. Dat is heel moeilijk, maar zo'n mooi geluid. Nou ja, dat is het eigenlijk. Ja. En natuurlijk doet New Wave best wel veel op het gebied van muziek in het onderwijs in Zeker. Zandvoort. Dat mag niet onverlet blijven. Waren het niet dat dat zich beperkt eigenlijk tot percussie, slagwerk, elektrische gitaar... Het doel van de Stichting Classic is om kinderen kennis te laten maken met klassieke muziekinstrumenten. Wat ze er verder mee doen, moeten ze zelf weten, maar anno 2023 vinden wij het nodig dat kinderen weten in deze tijd hoe een klarinet eruit ziet, wat het doet en uh, hoe, het klinkt. hoe het klinkt. Ja, natuurlijk. Ja. Dat is heel erg mooi hoor. En het is ja, heel erg mooi ik dat, ben dat kinderen kennis maken met klassieke muziek. Ja, ze krijgen ook meteen uitleg over... <coughs> nou, waar staan dan de strijkinstrumenten in het uh, orkest? En, uh, hoe lang, en ze mogen ook vragen stellen aan, ja. de, aan de docenten. Um, ja, er zijn natuurlijk een van de eerste vragen. Wanneer ben je begonnen met spelen? En eigenlijk is het altijd... Ja, toen was ik ongeveer jullie leeftijd. Ja, ja. Oh, en, oh, dus dan moet je zo jong zijn ja, als je ja. nu zo goed kan spelen... Ja. Ja. Hoe vaak oefen je dan? Ja, elke dag. Ja. Wow. Ja. Dat zijn natuurlijk wel heel uh, bijzondere ja, dingen, dingen. voor kinderen. Om, uh, ja. Want ja, sporten is natuurlijk superbelangrijk. Maar uh, er zijn ook kinderen die uh, vinden dit natuurlijk weer... Ja, precies. En uh, waar het dan ook om hobby. gaat... is dat er dus... Uh, uh, uh, op het moment dat zij een aantal uh, uh, jaren, maanden bij New Wave bezig zijn dat we dan ook proberen, en dat doen we dan niet via Stichting Klessen Concert... maar bijvoorbeeld bij het Nieuwjaarsconcert. Morgen is het Nieuwjaarsconcert, half drie, mm -hmm. Kerk gratis toegang. Daar hebben we dus twee pianisten van New Wave, een jongetje van 16 en een jongetje van 17 jaar... die wij ook de, een podium geven om op te kunnen treden. En die spelen daar twee stukken. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ja. Daarnaast is 21 januari het jeugdorkest uit Haarlem Divertimento... in de protestantse kerk in kader van de Stichting Classic Concert. Die doen het nieuwjaarsconcert voor de Stichting Classic Concert... Daar gaat dus ook een brief naar alle ouders van alle scholen dat de kinderen tot 12 jaar gratis toegang krijgen om dat concert een keer bij te wonen. Alles in het kader van muziek in de klas. Wat we dus ook willen is regelmatig op het moment dat het loopt concerten geven voor de jeugdigen. Uh, we hebben een prachtige kerk in de Dorp, de protestantse kerk die daar uh, tot onze beschikking is. En uh, Classic Concerts is in staat om orkesten uit te nodigen, jeugdorkesten uit te nodigen. Om te zorgen dat die kinderen op die manier ook bekend worden met klassieke muziek. Wat Carine zegt, waar zitten de vi tweede violen, waar zitten de eerste violen? Dan kunnen ze dat meteen een keertje in het echt meemaken. Wat gaan we nu doen? Wij zijn nu bezig om buiten de Hanny Schafschool de besturen uit te nodigen van de andere vier scholen, lagere scholen zoals die er zijn, en dat is de school de Zeevonk, de Maria School en de Oranje Nassau School. Dat zijn bij elkaar, uh, ik denk duizend leerlingen, waarvan onze doelgroep er de, de helft zal zijn ongeveer, vijf, zeshonderd kinderen. Maar nogmaals, het mag niet alleen beperkt blijven tot de Hanniesgraft. Het moet ook naar andere scholen toe. Dus de scholen wij zijn inmiddels... Pilot, ja, Hannie Schaft ja. was, ja. was echt een pilot. Dus het moet ook uitgebreid worden naar de andere scholen. En inmiddels zijn we zover dat zowel de Maria School als de Zevonk in Noord gezegd hebben... wij zijn er heel enthousiast over, wij willen in ieder geval meepraten. Dus wat we in januari, februari gaan doen is buiten te kijken hoe we het met de centjes doen... Dat betekent weer eindeloze rapporten schrijven en dergelijke. Maar dat geeft niet, dat doe ik graag. Uh, ook proberen om alle scholen mee te krijgen. En in het eerste gesprek wat ik heb gehad met de wethouder. Heeft hij ook gezegd van, nou ik vind het een prachtig initiatief. Ik zou het best willen ondersteunen. Maar zorg nou eerst dat je weet hoeveel besturen van scholen er mee willen doen. Uh, er wordt ook al gevraagd aan de scholen van, we moeten het zwemmen weer opstarten. Ja, wie moet dat dan doen? Ja, dat moeten jullie doen, zegt de wethouder dan. Dat moeten de scholen doen en de ambtenaren. Ja, we hebben al zoveel werk. En dat is natuurlijk ook wel zo. Dus, uh, maar dit is toch ook een beetje ontzorgend? Ik bedoel, dit is eigenlijk een beetje... een programma ja. en de ja. scholen faciliteren. Ja. Dus het is ja. niet zo dat ze... De, de, de nou, de we hebben goed. echt bekeken, uh, is het een succes? Ja. ja. Hè? En we ja. hebben elke keer... Uh, hebben we genoeg leerlingen gekregen die zich hebben aangemeld. We hebben zelfs één keer een blok gehad van drie keer. Kijk, dat is mooi. Ja. Nu weten we, het zou best wel eens, uh, als het verspreid wordt over de andere scholen... gewoon een heel groot succes kunnen worden. Ja. Dus ja, dat en het, is het mooie van een pilotschool zijn. En het deurste van het hele project is het huren. Want uh, als er tien kinderen zijn die cello willen spelen... dan moet je dus voor vier weken tien cello's eigenlijk huren. En de docent. En de docent. Ja. Ja. En dat zijn de grootste kosten. Uh, in principe zijn de lokale vrij. Daar hoeven we niet voor te betalen. Maar er moet natuurlijk ook een lerares vanuit de school bij zijn. Toezicht houden. Ja. En toezicht houden. En we hebben, uh, het mooiste is als al die scholen gelijkertijd uit zijn. Dus het is vrijdagmiddag half één. Alle scholen zijn uit. We huren één celesteen met een leraar erbij en die begint om uh, één uur bij de Schaft, om kwart voor twee bij de Maria school en om half drie bij de Oranje Nassau school. En dat we dus maar in één middag één nou, leraar, leraar hoeven duur te ja. zijn. Ja, maar ja goed, het is best wel lastig. Want... Uh, Maria School gaat om half drie uit op vrijdagmiddag. En Annie Schaft om half één. Dat zijn twee scholen naast elkaar. Ja. Dus dat moet je wel allemaal kunnen regelen. Maar ik denk dat er overal wel een mooie oplossing voor is. Ja, ja. Het ja. belangrijkste is dat iedereen het wil, toch? Dat ja. is het. Ja. Dus en, uh, we moeten wel een, een, uh, naar ons volgende onderwerp zo. Ja, uh, het leuke van het hele project is net wat Carine zegt. Dat de kinderen heel enthousiast reageren. Maar ook de ouders. En... Uh, ja. Uh, een eigen bijdrage van 5 euro hebben we echt verplicht gesteld, omdat je daarmee dus ook uh, uh, uh, het verhaal naar een wethouder, naar een stichting makkelijker ja. kan maken. En dan vraag ik uh, ook maar even meteen, uh, stel je nou voor, er zijn natuurlijk ook heel veel ouders die tegenwoordig het wat minder uh, makkelijk hebben. Uh, de voedselbank is heel druk bezet. We hebben net de kerstactie gehad voor kinderen die geen eens een cadeautje voor hun leeftijdsgenootjes konden kopen. Kunnen mensen met een zandvoortpas bijvoorbeeld dan daarvoor gebruik maken? Of Zover zijn we nog niet, maar ja. dan gaan we zeker naar kijken of dat mogelijk is. Ja, zodat iedereen dat het moet eigenlijk kan. wel kunnen. Dat ja. moet eigenlijk wel kunnen. Ja, dat vind ik ook ja, ja denk ja. zeker. Nou, dus de luisteraars kunnen we oproepen. Doet uw school nog niet mee? Uh, ga praten met, het, uh, met, met de docenten en het bestuur van. Uh... Nou, goed. Uh, Paul van New Wave is al goed uh, alles aan het regelen om uh, alle scholen te contacten. Nou, prachtig. Ja. En inmiddels hebben de Maria School en de Zeevonk al toegezegd dat ze meedoen. Dus ja. de andere twee die krijgen nog een berichtje Komt van Paul of van mij. Komt helemaal goed. We gaan luisteren naar al die jonge talenten. Ja. Graag gedaan. Dankjewel. Graag gedaan. Graag gedaan. Dankjewel. Nou, daar zijn we weer. We hebben trouwens het eerste uur zijn we begonnen met uh, Anouk It's the New Day. Heel passelijk voor deze eerste uitzending van heel het goed. nieuwe jaar. Uh, en we hebben net geluisterd naar de verf met Bittersweet Symphony. Heel passend bij het onderwerp wat uh, Peter uh, hier aan tafel besprak. Voor muziek voor jonge kinderen op de lagere scholen in, uh, in Zandvoort. We zijn uh, heel enthousiast begonnen in het uh, nieuwe jaar. We hebben eigenlijk helemaal vergeten onze standaardprocedure. Uh, welkom bij Goedemorgen Zandvoort nogmaals uh, in Race Café Rabbel. Het programma is samengesteld door Hans Botman. De muziek en de techniek wordt verzorgd door Jelmer Koper. En naast mij zit meestal de razende reporter uh, Carine Veren. Uh, en die gaat ja. vertellen wat we zo meteen gaan doen. Maar eerst ga ik nog even vertellen wat Juist. we de rest van het programma krijgen. Ja. We gaan namelijk uh, zo meteen luisteren naar iets wat Carine gaat aankondigen: we hebben het nieuwjaarsconcert van 7 januari. En de tweede uur gaan we praten met een. Iemand die schijnt genomineerd te zijn voor persoon van het jaar. Um, en dan gaat Carina weer een stuk interview doen. En dan eindigen we met Christel Veerman die gaat stoppen met liefst uit Zandvoort. Mm -hmm. Droevig, ja. maar misschien ook wel goed nieuws. Ja, maar er komt wel iemand ook hier die Christel de liefst uit Zandvoort heeft overgenomen. Dus ja. dat is mooi toch? Dat wordt een heel mooi uh, programma. Ja. Maar inderdaad, nu um, is er een interview met Julia Heijmans. Ken je ja. haar? Ja, dat is de beginnende surfster. Nou, ja, inderdaad. En die zit er, is er toch helemaal niet? Nee, die zal niet hier aan tafel verschijnen met haar surfboard. Maar zij uh, luistert nu mee vanuit Fuerteventura. Goedemorgen, Julia. Maar uh, we hebben het eerder opgenomen, okay. het gesprek. Want uh, ze heeft het razend druk met surfen. Dat dus ik was ik. al blij dat ik haar even kon spreken tussen de golven door. En ze zit nu in het buitenland en luistert gewoon mee weer naar Zij zijn. Zij luistert mee. Dus, ja, kijk, dus we, gaan wel van heerlijk, we gaan gewoon internationaal We We heren naar Fort <laughs> ja. Goedemorgen, Julia. Na goedemorgen. deze... Goedemorgen. Um, nou, ik vind het heel erg leuk dat ik je mag spreken, want jij bent niet nu in Nederland. Waar zit je op het moment? Uh, in Fort Ventura. Oh, heerlijk. Hoe is het weer daar? Ja, heel goed. Echt lekker warm. Ja. Ja, ja, want dat is niet zomaar dat je daar bent. Ik, uh, een tijdje geleden heb ik uh, hele mooie opnames van jou voorbij zien komen... Uh, dat je mee mocht doen met de uh, WK's jeugdsurfen. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja, dat, ja. dat is niet zomaar een, uh, een wedstrijd. Want ja, deelnemen als Zandvoortse surster aan een... WK als 14-jarige? nou, dat vind ik een hele prestatie. En uh, daarom dacht ik... nou, ik vind het wel heel leuk om jou even te spreken. Uh, en dat je er dus tijd voor hebt. Want... Uh, ja, Julia, hoe, hoe is dat gekomen... dat je helemaal nu... in Ventura aan het trainen bent... voor uh, allerlei wedstrijden... die nog gaan komen? Um, kun je een beetje vertellen... hoe het gekomen is dat je... Uh, nu zo ver gekomen bent tot een WK... Ja, nou, ik begon gewoon een beetje met in Zandvoort surfen. Ik denk, ja, mijn ouders hebben me een ja, beetje eerst gedwongen om te gaan surfen. Want ja, dat werd aangeboden in Zandvoort en dat vonden ze wel cool. Um, en daarna, ik begon het eigenlijk steeds leuker te vinden. En toen uh, kwam ik iemand tegen, Wens, heet hij, van Kolen. Um, en die begon mij eigenlijk een beetje privéles te geven in Zandvoort. En. Die heeft ook gezegd, ja, je moet meer in het buitenland trainen als je echt goed wil worden. Dus toen ben ik dat ook gaan doen. En um, uiteindelijk kwam ik dan terecht bij het SDC, surf Ja. En um, ja, en vanuit daar kwam ik in TNL. nl Ja, maar dat is dus eigenlijk best wel snel gegaan. Of, uh, want ik las ergens, ah. je bent vanaf je zesde al een beetje gaan surfen. Um, ja, maar ja, ze hebben natuurlijk, en jij zelf ook, heel snel ontdekt dat je hier echt talent voor hebt. Ja, ja nou eigenlijk, tot me, ik denk tot mijn tien of zo was ik nog niet zo heel serieus bezig met surfen. Maar um, ja, daarna toen, uh, ging het eigenlijk wel heel snel. Ja, ja. want hoe ja. kan het dat een team NL dan uh, eigenlijk jou opvalt? Hoe hebben ze jou uh, gespot? Komt dat dan weer door... Uh, die uh, leerkracht die jouw uh, uh, privéles heeft gegeven, dat die getipt heeft van luister, we moeten jullie aan de gaten houden. Nou, um, ik denk eerder door Surf Sports, want die hebben, ja, die regelen, die geven zeg maar de mensen op, ook met name voor uh, Team NL. Ja, en dat Team NL, dat is dan ook weer uh, van Yvonne van Gennep. Die, uh, of, of... En... Nee, die vonden van Genet, dat is zeg maar een crowdfunding-soort van. Oh, oké. Okay. Die, die, die we hadden opgestart, omdat het dus best wel duur is om helemaal naar Brazilië te reizen en zo. Nou. En al die die die eraan verbonden zijn en gewoon altijd weg te zijn, dat, ja, dat kost echt heel veel geld. Ja. Dus toen hadden wij gewoon een kruisvinding opgezet. En ja, dat ging eigenlijk ook wel heel goed. Jeetje, wat fijn. Ja, want inderdaad... Uh, je hebt er... Uh, je moet er natuurlijk naartoe vliegen, je moet verblijven... Uh, je moet eten, ja. drinken... goede sportkleding hebben. Um, want hoeveel borden heb jij... om uh, over, die surf, over die golven te gaan? Oeh... Uh, ja, dat weet ik eigenlijk niet uit mijn hoofd. Maar... Oh. <laughs> <laughs> maar je hebt er heel veel, neem ik aan. En... Uh, uh, heb je je allereerste bord, heb je die bewaard? Uh, nee, ik nee, kan het oh, niet. Anders, denk ik. Ah, okay. En um, ja, een bord moet natuurlijk aan van alles voldoen. Uh, net als de zwemmers met een speciaal zo'n pak dat ze nog sneller gaan. Um, hou je je daar ook mee bezig? Uh, wat voor bord je nodig hebt? Of wordt dat allemaal voor je geregeld? Uh, nee, ja, dat moet ik eigenlijk wel voornamelijk zelf uitzoeken. Mm -hmm. Maar um, ja, het gaat een beetje om het lengte en de, en de volume. Ja. En nou ja, ik weet wel ongeveer wat ik, wat ik, wat, wat ik fijn vind en waar, waar ik goed op surf. Ja, ja dat weet je maar nu dat je net als wel. Dat. Ja, wat goed. Hé, hey, en vertel eens, hoe was het verlopen in Brazilië? Want dat was in november. Um, ja. Vertel eens, hoe, hoe was het gegaan? Uh, ja, het was, uh, ja, het was heel leuk. Gewoon, alleen al de ervaring was heel leuk. En het was natuurlijk mijn eerste keer. Ja. Dus er werd ook niet heel veel van me verwacht. Ja. Uh, maar maar ja. Jij... En ik was ook wel echt de jongste, want ik, ik surf zeg maar tot en met 16. En ik had geen onder 16. Dus ik surfde met name tegen gewoon 16-jarigen. Of zo? Jeetje, en je bent 14. Dus uh, dat ja. is inderdaad een hele ervaring. En uh, ik zag iets over een heat waar je in zat, uh, je stond ja. tweede, maar toen kwam er een Braziliaanse en die... Uh, ja, nam... dat, was, dat was wel jammer, want uh, ik stond, zeg maar, ik, ik zou doorgaan, alleen toen in de laatste vijf seconden, denk ik, uh, pakte een Braziliaanse nog zeg maar één golf en die was net iets hoger dan die van mij, dus toen was ik niet door. Maar uh, ja, mijn coach was wel heel erg trots op me, want... Het was, was wel echt goed gegaan voor de eerste keer. Nou, eh, ik bedoel, had je ook een beetje zenuwen? Ja, ja, ik, vond, ja ik vond het wel een beetje spannend. Maar... Nou, snap ik. Ja. Maar ik begrijp niet zo goed... Um, dan, dan pakt zo'n meisje zo, uh, die laatste vijf seconden nog een, een extra golf. Maar als bij jou inderdaad wat je zegt die golf net iets laag is... daar kan jij niks aan doen natuurlijk. Of hoe... Uh, ja, dit, Ik ben echt een leek in het surfen. hè? Uh, hoe, uh, hoe had jij het dan op dat moment beter kunnen doen, zeg maar? Uh, ja, ja, dat is best wel ingewikkeld, want het gaat je golf, hoe goed je golf is, wordt gescoord. Alleen, je, uh, en je beste twee golven die tellen voor je eindscoren. En, uh, maar je hebt dan ook nog priority, dat is zeg maar, het, ja, een soort van het is dat je de golf mag pakken. Mm -hmm. um, en dat wordt zeg maar uitgedeeld, als iemand anders de golf heeft gepakt, dan krijg jij je priority. Oh. En ja, het is best wel ingewikkeld en um, ja, je kan dat ook wel een beetje blokken en zo, maar daar ben ik nog niet heel erg mee bezig. Want, ja, ja, dat is best wel lastig. Ja, dus het, er zitten dus allemaal spelregels nog aan en uh, ja. ja, nou ja uh, elk, dit is al heel nou inderdaad uh, ik kijk gewoon naar de spectaculaire beelden en ik denk alleen maar wauw maar uh, er zit veel meer achter en je moet zo opletten dus, als je op dat bord bent maar het gaat ook allemaal supersnel want uh, ja. hoe lang ben je op het water? Dat, dat, dat is niet zo lang natuurlijk denk ik nee, nee ja meestal is het 20 meter, maar tijdens deze wedstrijd hadden het dan een beetje tijdstruk omdat de golven op een dag um, ja te klein zouden zijn. Ja. Dus hadden ze iets van 15 minuten gedaan. En dat is okay. echt wel heel kort. Ja, ja. Nou, maar heel mooi dat je dit hebt mogen meemaken. Want uh, ja. En met, met je teamgenoten, want hoe groot is je team dan op dat moment? Hoeveel uh, meiden doen er mee onder de 16? Uh, onder 16 uit mijn tiende nerf. Deze deden er volgens mij drie mee, drie mee denk ik. Ja? ja? Ja, drie. Maar dan heb je ook nog onder, de categorie onder 18 van beiden. En die doen, daar zijn dan volgens mij ook drie. Ja, ook ja. drie, denk ik. En, en die dan heb je ook kom nog jong. En komen ja. zij allemaal uit uh, plekken langs de kust van Nederland? Uh, nee, nee. Je hebt ook zeg maar mensen uit bijvoorbeeld Curaçao of... Uh, Oh, kijk, ja. Yeah. <laughs> ja, van de Nederlandse Antillen. Yeah. En daar heb natuurlijk al wat betere golven dan de Nederland. Ja, yeah. ja. Yeah. Of uit Amerika, waarvan ze dan in Nederland zijn geboren, maar gelijk naar oh, okay. Amerika zijn thuis of zo. Oh, ja. ja. We hebben geluisterd naar het eerste deel van het interview, want er komt nog een heleboel achteraan. We waren heel erg druk bezig met de techniek hier in de studio, vandaar dat u misschien even een momentje stilte had. Maar we zijn er nog steeds en we gaan luisteren naar een heerlijk stukje muziek van Al Jay, Left Hand Free. Two, three,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 Shady baby, I'm hot Like the prodigal sun Bigger bottle, leany, meany, money, and flower You're the chosen one You're about to lean, mean, money, mowing flour You're the chosen one Ja, dat, uh, we hebben natuurlijk geluisterd naar twee nummers. Uh, dat was de verrassing. Uh, we hebben eerst geluisterd naar Kate, Katie Toenstal met Black Horse en The Cherry Tree. En daarna luisteren we naar Left Hand Free van Al J. Ondertussen zijn we heel druk bezig om Arjen van Dijk uh, uh, in de uitzending te krijgen. Hij is al wel aan de telefoon, maar de techniek die werkt nog niet helemaal mee. Want we gaan praten over het nieuwjaarsconcert. Nou, uh, ik heb het programma al gezien yeah. vanmorgen. Nou, dat is een... Uh, een echt een heel mooi in elkaar gezet programma van wel, geloof ik, 35 top uh, liederen. Die de koren, de verschillende koren gaan zingen. Ja, en ik heb ook begrepen dat uh, ZFM daar morgen bij aanwezig is. Dat het live wordt uitgezonden op de radio en op de televisie. Nou, dat is toch heel speciaal. Volgens dat, mij is dat nieuw. Dat is volgens mij ook helemaal nieuw. Ja, ja. Dus dat is heel erg... Uh, als u niet kan, uh, u kunt natuurlijk naartoe, want het is gratis. Uh, dan kunt u in ieder geval uh, online uh, ja, kijken. Morgen vanaf half drie kunt u sowieso naar de uh, Agatha Care komen. Um, en mooi dat het gratis is, want weer ja. muziek voor de mensen uh, is gewoon heel makkelijk toegankelijk. En ja, mocht je toch niet in staat zijn om te komen, dan kun je dus live meekijken. Uh, dat is toch wel uh, heel bijzonder. Dat zijn weer uh, in dit nieuwe jaar weer nieuwe ontwikkelingen. Zeker weten. En Peter Tromp verklapte ook al dat er twee uh, mensen die ook aan het uh, onderwijsprogramma meegedaan hebben van New Wave. Uh, morgen van 16 en 17. Uh, ook uh, uh, uh, optreden ja, in de kerk. Ja, ik zag het staan. En natuurlijk al die verschillende koren. Uh, als je het zo leest op het programma, dan sta je echt versteld van hoeveel koorden er in Zandvoort zijn. Ja, maar Zandvoort is wel een heel muzikaal dorp. Heb ik nou, ja, als je ja. door de straten loopt, dan, dan ga je al gewoon zingen. <laughs> Zo vrolijk wordt hier ja, Ik heb zelf ook altijd in een koor gezeten. Uh, ik heb heel lang als kind in een uh, kerkkoor gezeten. De Freedom Singers. En daarna uh, nog in een a cappella koor. Uh, omdat ik ook zangles had bij, uh, bij de muziekschool. Dus dan zie je eigenlijk... Uh, uh, hoe belangrijk dat is dat je ook naast alle andere dingen sporten ook iets met muziek doet. Uh, want ik heb er nog steeds profijt van dat je dus geleerd hebt hoe je moet zingen. Zeker uh, voor in de klas. Ja. Dan weet je gewoon met je buikademhaling en uh, de verschillende liedjes die je kan zingen. Uh, driestemmig in een klas zingen, dat wordt wel uh, wat lastig. Maar, dat is ambitieus. Uh, ja. Dat is wel heel ambitieus, maar uh, ja, je kan echt zoveel plezier hebben aan zingen. Maar uh, even een vraagje, terwijl we ondertussen worstelen met de techniek. Uh, a cappella lijkt me dan ontzettend moeilijk om te zingen. Omdat je niet kan terugvallen op, op muziek. Nee. Uh, nou, je hoort natuurlijk, uh, de docent geeft natuurlijk de toon aan. Dus dan weet je al op welke hoogte je moet gaan inzetten. Ja. Um, en je hebt natuurlijk al die verschillende hoogtes van stemmen: de sopranen en de alten. En we hadden natuurlijk uh, al hele geoefende. Uh, zangers die ertussen stonden. Dus als je als nieuweling erbij komt, dan uh, pik je het al vrij snel op. Okay. En het repertoire was ook zo ontzettend mooi. Het waren blues-nummers, en jazz-nummers en uh, ja, het klinkt gewoon fantastisch mooi. Dus je hebt toch natuurlijk ook die barbershop-zangers. Uh, uh, ja? Uh, ja, zo klonk het een beetje. Wat grappig, Zoals ja. de, de, de Train from Georgia en. Uh, ja, en je leert gewoon heel goed timen. Ja, dat is natuurlijk ook wat je leert. Ja, dat lijkt me heel erg... Dat vind ik heel knap. En met name met meer stemmen. dan denk ik... Ik ben zelf niet zo heel erg muzikaal. Maar dan denk ik altijd, als die... Dan gaat de ene stem zingen, dan gaat de andere stem zingen. Dan wil ik, ik eigenlijk misschien wel met die ene stem weer mee gaan zingen. Dat, ja. dat je nee. dan uh, vergist... Uh, nou ja, je drukt uh, soms ook wel één oor dicht. Zodat je juist jouw groep beter hoort. Beter, okay, uh, ja. Maar uh, je kan ook zeg maar... Uh, wij stonden allemaal uit elkaar... Dus alle stemmen stonden verspreid. Dus je kan niet zo snel dan overnemen van een ander. Dat scheelt, ja. ja. Nee, ik heb er nog hele leuke herinneringen aan. Nou, dus, eens uh, even maar vragen ja. aan onze technicus of het lukt om... Uh, Anders gaan we gewoon eens naar het muziekje luisteren. En dan bellen we hem uh, alsnog in. Ja, we hoorden een, uh, een wachtsignaal van het gaat misschien wel bijna lukken. Dat is heel erg spannend. Ja, we willen natuurlijk wel, ik zag net op, op, toen ik Arjan van Dijk googelde, want dat is de concert voor morgen, dat hij een koormuziekus is. Hmm. En dan vond ik dat een aparte benaming. Nou, moeten we even naar vragen als we hem ja. dadelijk aan de lijn hebben van wat houdt dat precies in? Ja. Hey, hallo. Ja, ja nou, er is hey, contact. Hallo, kijk. Nou gaan we kijken of het lukt om hem ook bij u in de, in de uitzending te krijgen. Ja. En daar gaat een bel. Goedemorgen. Goedemorgen. Ah, ja. we hebben Arjen van Dijk in de uitzending. Goedemorgen. Beste wensen. Hallo, goedemorgen. Ja, bedankt u ook. Voor een mooi muzikaal jaar weer. Ja, dat moet een mooi jaar worden met het Zandwoord Dat gaat wel lukken, denk ik. <laughs> dat klinkt al helemaal vol vertrouwen. We hebben meteen een, een vraag voor u. Want uh, u heeft een hele mooie benaming achter uw naam staan... Wat, wat zei je nou, Roy? Koormusicus. Koormusicus, ja. wat houdt dat precies in? Ja. Nou, dat, ik, ik dirigeer koor, maar ik schrijf ook muziek voor koren. Dus ik ben breed uh, bezig met koren eigenlijk. Dus vandaar de naam koormusicus, het is het meer dan alleen koordirigent. Oké, okay. en dan hebben we een, ook een vraag. Uh, morgen is een, uh, het concert, een heel erg gevarieerd concert in, uh, in, in de kerk. Daar gaat de kerk, ja. hier in Zandvoort. Um, uh, heeft u met al die uh, partijen uh, kunnen oefenen? Of uh, hoe gaat dat? Want er zijn er wel heel veel verschillende nou, Ja, Wel, ons aandeel er zijn zes nummers. En daar zijn we uh, anderhalve maand geleden mee begonnen. Sinds zo oud het koor Half een maand geleden. Dus dat komen, is, ja. En we hadden ook nog een kerstconcert tussendoor. Dus toen hebben we hebben twee programma's moeten uh, oefenen. Dus dat uh, was uh, ja, dat is zwaar werk. Maar het is wel gelukt. Dus morgen hopen we dat uh, tegenwoordig te brengen omdat het natuurlijk een nieuw samengesteld, Corrie zei u net, ja. euh, ze, ze hebben maar zes weken gehad om het hele concert met elkaar te oefenen. Ja. ja. En u euh, dus we nu vol vertrouwen of, of heel zenuwachtig naar morgen? Nee, want dinsdag hadden we een generale repetitie en dat ging eigenlijk heel behoorlijk. Dus ik, dat, dat, ja, dat komt goed. Dat geloof ik zeker. Ja, En we hebben begrepen dat er ook twee hele jonge muzici van uh, uh, uh, New Wave, New Wave uh, ja. van 16 en 17 morgen uh, participeren in het concert. Ja, dat weet ik niet. Ik zit niet in de organisatie van het concert. Dus uh, ik heb alleen het aandeel uh, van het Zandvoorts gemengd koor. Dus dat weet ik niet precies. Ah, u, u doet uh, de koren. Ja. En hoe, hoe is het, uh, het, dit nieuwe uh, Zandvoorts gemengd koor? Want dat was natuurlijk vroeger twee aparte koren. Ja, het was het Sandvult Mannenkoor. En die hebben besloten uh, vorig jaar om uh, ja, deze stap te zetten. Omdat weinig mannen aan lid waren. En dat is ook financieel moeilijk om een koor overeind te houden. Ja. En toen zijn er advertenties geweest en mond op mond teruggegaan. En toen zijn er eigenlijk heel veel vrouwen, een stuk of 25, uh, afgekomen. Zo. En dat maakte het koor meteen ook 55, uh, 55 leden. En dat is een enorme fijne klank. Wauw, dus dan kunnen jullie misschien ook een keertje meedoen met dat landelijke televisiecore-battle. Met 55 leden. Dat zou kunnen, ja. Dat zou ja, wel heel mooi ja. zijn. Dat zou heel mooi zijn, ja, maar daar droom ik maar nog niet van. Nee, nou ja, het droom is niet zo. Uh, niet droom hier, is altijd natuurlijk. <laughs> Ja. Maar uh, wordt het altijd heel goed bezocht, uh, het Nieuwjaars. Concert? Ja, volgens mij, wat ik weet uit mijn tijd bij het Zandvoors-Mannenkoor, dat heb ik ook een tijd gedirigeerd, uh, is het dat allemaal als stampvol, ja. Dus uh, iets van 350 mensen zitten Zo. dan in de kerk. Oh jee, ja. Ja, ja want ja, fijn. 55 uh, koorleden die allemaal hun familieleden meenemen. Precies, uh, dat gaat ja, hard, Ja, dat he? gaat hard dan. Ja, ja, dat is wel heel slim ook eigenlijk, om zoveel uh, op het programma te zetten, want ik krijg je natuurlijk ook heel veel bezoekers. Ja, zeker, dat is het idee. En een heel mooie gedachte, allemaal weer bij elkaar, elkaar een mooi nieuwjaar wensen. Ja, dat kan dus, dus bijna, uh, je mag dat deze maand nog doen, hè? Ja, natuurlijk. beste wensen geven, dus dat uh, zullen we zeker doen morgen, ja. Ja, we mogen elkaar altijd wel het beste toewensen, toch? In deze tijd. Absoluut, ja, dat vind ik wel. En uh, het is ook wel heel leuk omdat we nu zo'n gevarieerd programma hebben. En het gratis toegankelijk is voor iedereen. Dus het ook heel. Ja, uh, iedereen kan komen. Die wil klein ja, kort mee, groot worden, kinderen mee. Je moet wel op tijd komen, anders kom je communiceert niet meer in. Oeh. Oeh wat streek. <laughs> ja, ja, ja, dat is met, met dat, de ervaringszin. Uh... Ja, dus om half drie uh, is de kerk open, toch? Maar nee, dan begint het concert. Ja, oh, het is dus dus om twee echt, uur. Ja, ja. En het gaat om twee uur open. Dus, dus ja. dan als je erbij wil zijn, moet je om twee ja. uur bij de kerk zijn. Ja, dus zorg dat u allemaal gewoon gezellig om twee uur daar bent. Je kan altijd wel een kopje koffie yes. bij Theo aan de bar halen. Oh nee, er is geen bar in bij Theo. Ik ben nu even in de war. Nee, er is volgens mij geen bar nee. nee. Ja, misschien een afloop. Ja, daarna, ja. Da daarna. En hoe bent u tot de keuze van de van de liederen gekomen? Je samenspraak met het was? Ik, nou, ik denk dat het niet alleen zelf, het bestuur heeft ook wat daar een zegje in gehad. En we hebben het uit samen overlegd en zijn er uitgekomen gekomen op zes uh, verschillende nummers. Ja, ja, en het koor die, uh, is het daar dan ook helemaal mee eens? Ja. <laughs> ze vinden het mooi, dus uh, ze zijn het er mee eens. Nou ja, het is natuurlijk ook een visitekaartje afgeven: van uh, hè, dit kunnen wij gewoon heel goed met elkaar zingen. Uh, ja, zeker. Dat is natuurlijk, uh, ja, wie weet, krijg je daardoor. Weer nieuwe, ook enthousiaste leden? Ja, we kunnen nog wel wat, uh, wat leden gebruiken. zowel ja? Bij de vrouwen als bij de mannen, ja. Welke stemmen hebben jullie de nog alt nodig? En de, en de, Altijd in de tenores, daar kunnen we zeker nog uh, stemmen gebruiken. Dat is lastig. is acht stemmen, hè? Oh, en de, hoeveel stemmen zingen jullie? Ik hoor niets meer. Oh, de vraag oh. was, uh, hoeveel stemmig oh, is het koor, want een gemengd... Vierstemmig. Uh, vierstemmig, koor, ja, je hebt, oh, vierstemmig je hebt is vierstemmig. Je hebt sopranen, je hebt altijd, dat zijn de vrouwenpartijen, en dan de mannenpartijen, dat is Tenoren en Bassen. Ja. Nou, dat, is, dat is vierstemmig. Uh, ja, is dat lastiger, een vrouw of een uh, gemengd koor ten opzichte van alleen een vrouwen of alleen een mannenkoor te dirigeren? En het is anders, de dynamiek tussen mannen en vrouwen is anders dan wanneer je alleen mannen of vrouwen hebt. Dus ja. het is sociaal ook anders. Ja. En, en, en ja, en in het, als dirigent vind ik het niet moeilijker of makkelijker, zeg maar. Oké. Okay. En, en, en uh, dirigeert u nog bij andere koren dan die in, uh, in Zandvoort? waarschijnlijk wel? Nou, momenteel doe ik alleen nog invalwerk bij, voor andere collega's. Dus in het land invallen als zij het niet kunnen. Dat, zijn, dat, kan, dat kan in het hele land zijn. En, maar ik heb niet uh, een ander vast koren naast nog. Nou, oh, je bent de, de, de vliegende dirigent, uh, bij wijze van spreken. Ja, op... uh, uh, ja. Ja, ja, dat doe ik erbij. Dat is al bijna een leuke titel voor een boek, de vliegende dirigent. Ja, precies. Nou, dat ik zeker weten. Ja. <laughs> nou, ik kijk er zeker naar uit. Morgen ben ik er zelf ook. Jij ook, hoor? Ja? ja, ik ga zeker mijn best doen om hierbij te zijn, want ik vind het zo interessant. Uh... Ja, ik wil dat wel even zien, 55 koorleden. En ook het hele andere programma natuurlijk. Ik ben ja. heel benieuwd uh, hoe dat er allemaal eraan toe gaat. En als het zo druk wordt, als u zegt... Nou, dan uh, wordt het een heel erg mooie bijeenkomst morgen. Dat, dat, dat denk, denk ik wel. wel zeker dus ik even voor, zeker. voor de luisteraars, zorg dat u morgen om twee uur uh, bij de Agatha Kerk bent. Want daar is het concert. Om half drie gaan de deuren dicht. en Dan kunt u er niet meer in. Uh, en kom lekker genieten van deze prachtige uitzending. Kunt u onverhoopst niet. Kijk en luister dan Juist. op ZFM, uh, want daar is een lijfverslag. Juist. Bedankt. Dank u wel. Geen dank. I won't